6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Schietpartij in buurt van Rotterdamse moskee. Doden bij vliegtuigongeluk in Rusland. En baanrecord Kramer. Blokhuizen leidt op NK Allround. Het weer dan. Vanuit het westen regen. Morgen wordt het een stuimige dag. Zuidwestenwind is in het binnenland vrij krachtig. En krachtig tot hard in de kustgebieden. En vooral in het westen buien. Het wordt ongeveer 8 graden. We beginnen in Rotterdam, waar is geschoten? Mannen die daar mogelijk iets mee te maken hebben, zijn een bijgebouw van een moskee ingerend. Gerard Spierenburg van de politie, goedenavond. Goedenavond. Kunt u vertellen wat er is gebeurd? Nou, wij krijgen vanmiddag een melding uh, dat er een ruit is ingeslagen op de Oranjeboomstraat. Uh, de melder vertelt daarbij gelijk dat hij een uh, vuurwapen heeft gezien en dat erbij in de lucht zou zijn geschoten. En dat uh, een groepje mannen, wat daarvoor verantwoordelijk zijn, is, de Oranje Boomstraat, of uh, ja, de moskee in de Oranje Boomstraat, in is gevlucht. Nou, wij gaan daar gelijk naartoe en we hebben de, de boel afgezet en uh, we hebben iedereen uh, gevraagd naar buiten te komen. Dat hebben de meeste mensen ook gedaan. Hoeveel en, mensen uh, waren dat? Uh, op dat moment waren we in het, uh, in het gebouw. Hè. Het gaat dus voor de duidelijkheid inderdaad niet om de moskee zelf, maar om een bijgebouw daarvan. Er waren zo'n 40 tot 50 mensen aanwezig. En uh, we hebben, van die mensen hebben we er twaalf aangehouden. Twaalf mensen aangehouden. En zat daar de, ja. de mogelijke schutter bij? Nee, waarschijnlijk niet. Uh, we hebben aanwijzingen dat er nog één persoon zich in de moskee bevindt. En uh, nou ja, we proberen daar contact mee te leggen om die helpen te bewegen om naar buiten te komen. En uh, nou ja, die andere mensen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij, uh, bij het incident. Z zijn de mensen in de moskee in gevaar geweest? Of in dat bijgebouwd? Nee. Nee, daar is geen, geen sprake van. Die, die mannen die zijn de moskee uh, of dat bijgebouw ingegaan. Maar uh, ja, er is verder geen dreiging geweest of iets dergelijks. Alleen wij hebben wel de, uh, de veiligheid of de zekerheid voor alles willen nemen. En daarom wij, zijn wij zelf niet de moskee ingegaan... maar hebben iedereen gevraagd naar buiten te komen. En de vermoedelijke schutter die zit dus nog in dat gebouw? Dat denken wij wel. Ja, we hebben ook nog geen vuurwapen aangetroffen... We hebben wel uh, iedereen, uh, ja, alle aangehouden personen overgebracht naar het bureau. En die worden dan ook gecontroleerd op, uh, op het gebruik van een vuurwapen. Een, een vuurwapen als je dat afschiet, dat laat sporen op je handen na. Dus dat hebben we ook gecontroleerd. Dus uh, op die manier uh, kunnen we achterhalen of er geschouwd is en zo ja door wie. Hartelijk dank, Gerard Spierenburg van de politie. Ja, het constitutionele hof in Frankrijk keurt de invoering af van een belastingtarief van 75% voor de allerrijkste Fransen. Die rijke tax was al door het parlement goedgekeurd en zou volgend jaar worden ingevoerd. Maar het hof in Parijs zegt dus non. Correspondent Frank Renaud, ja, betekent dit nu dat de Franse miljonairs opgelucht kunnen ademhalen? Nou, ook weer niet helemaal. Dat is een beetje het De regering heeft vanmiddag gereageerd op dat vonnis... en heeft gezegd dat ze met een aangepaste versie van de wet komt... om zich te conformeren aan die uitspraak van het Hof. Maar de essentie blijft overeind. Er moet 75% belasting worden betaald, ook in de toekomst... voor alle inkomsten boven een miljoen per jaar. En wat zou er dan moeten worden aangepast? Volgens het Hof, die uitspraak van vanochtend... is er niks mis met de hoogte van de belasting. Met die 75 die moet worden afgedragen... op alles wat boven een miljoen wordt verdiend. Maar wel is er iets mis met de manier waarop het berekend is. Namelijk dat toptarief geldt per persoon. Het is geen tarief per huishouden. En dat leidt tot ongelijkheid, zegt het Constitutionele Hof. Om een heel simpel voorbeeld te geven... Bij een stel werken bijvoorbeeld de man en de vrouw allebei. Ieder verdient 9 ton, noem het uh, maar even een voorbeeld. Ja, 9 ton, ja. samen verdienen ze 1,8 miljoen. En toch worden ze niet aangeslagen via die nieuwe belasting... omdat ze ieder apart dus onder die grens van 1 miljoen zitten. Maar hun buurman, die alleenverdiener is... en bijvoorbeeld ook 1,8 miljoen verdient, in zijn eentje. Die wordt dus wel aangeslagen. Nou, dat wil de regering veranderen, heeft ze nu gezegd. Dus waarschijnlijk gaat dat toptarief van 75 voor alle huishoudensgelden in plaats van personen. en dat betekent alleen maar dat meer mensen erdoor worden getroffen. Voor uh, president Hollande was dit een verkiezingsbelofte... Hè, het aanpakken van die allerrijkste... of in ieder geval ja, aanpakken, het is maar hoe je het ziet... maar in ieder geval de belastingtarief van 75 procent. Heeft hij zelf al gereageerd? Hij heeft nog niet gereageerd, maar zijn entourage zegt... dat hij heeft rekening gehouden met dit voor ons van het Hof. Maar het is een zware tegenslag voor hem... want hij stond al laag in de opiniepeilingen... en dit is toch nog eens een streep door de rekening van zijn plannen. Correspondent Frank Renaud. Bij een vliegtuigongeluk in Moskou zijn doden gevallen. Correspondent David-Jan Godfra over het ongeluk. Het gebeurde vanmiddag om, om half vijf lokale tijd... dus om half twee Nederlandse tijd. En dat vliegtuig, een uh, Tupolev 204 van uh, de maatschappij Red Wings... Die, uh, was dat was bezig aan een tweede landingspoging op het uh, vliegveld Vnukovo. Dat is een van de drie internationale luchthavens in Moskou. En op de een of andere manier ging dat helemaal mis. Het vliegtuig schoot door, schoot van de landingsbaan af... en brak in drie stukken. En een, een deel van het uh, ja, in, in, in, in stukken gebroken vliegtuig... belandde op de snelweg vlak langs langs het vliegveld. En daarbij zijn vier mensen om het leven gekomen... onder wie de piloot en de co-piloot... en vier anderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Wat wel bekend is dat het op het moment van de crash sneeuwde in Moskou. Bij Vriezenveen in Twente woedt een veenbrand. Volgens de brandweer staat een gebied van 600 bij 200 meter in brand. Het drassige gebied is lastig te bereiken voor de brandweerauto's. En daarom moeten de brandweermannen te voet naar de brand toe. Er zijn extra brandweermannen opgeroepen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Een vrachtwagenchauffeur is door de rechtgeer in het gelijkgesteld in een zaak over het alcoholslot. De man was in zijn eigen auto betrapt met te veel drank op. Hij kreeg een alcoholslot op deze auto en mocht geen enkel ander voertuig besturen. De rechter vond dat te ver gaan, omdat de man dan niet meer kan werken. Jos Willemsen is de advocaat van de vrachtwagenchauffeur. Hoe bijzonder is dit vonnis? Uh, het is voor het eerst dat de rechtbank uh, zo duidelijk zegt dat deze wetgeving niet uh, op alle beroepschauffeurs kan worden toegepast. En was u verrast door de uitspraak? Uh, aan de ene kant wel. Uh, aan de andere kant uh, denk ik ook dat de rechtbank niet veel anders heeft gekund. Uh, kijk, het alcoholslotprogramma betekent dat er in een personenauto een slot wordt ingebouwd. Uh, de bestuurder van die auto die mag alleen uh, dat voertuig besturen gedurende twee jaar met een aangepast rijbewijs. Dat alleen voor die auto geldt. Mm -hmm. En de overheid heeft de principiële keuze gemaakt om geen alcoholslot in te bouwen in vrachtwagens en in bussen. Dus hij had het ook niet in zijn vrachtwagen kunnen laten inbouwen? Dat kan überhaupt niet? Exact. Daar, daarvoor ziet de wet dus niet in. Uh, en omdat, dus, uh, omdat dat dus leidt tot zo'n draconische sanctie voor beroepschauffeurs... namelijk twee jaar niet kunnen werken en in je bestaan kunnen voorzien... en daarvan zegt de rechtbank Haarlem, dit gaat echt te ver. Uh, dit gaat niet door en ik ga de wet hier niet toepassen. Want het is dus niet meteen gezegd dat het voor andere chauffeurs... met zo'n slot uh, nu een goede zaak is en misschien kan worden teruggedraaid? Uh, naar de, uitspraak biedt wel, uh, de, de uitspraak zet de deur open voor veel andere chauffeurs in mijn visie... om uh, ook op dezelfde gronden uh, een alcoholslotprogramma aan te vechten bij de rechter. Omdat uh, een alcoholslotprogramma voor hen ook betekent... Uh, dat ze uh, twee jaar lang hun werk niet kunnen uitoefenen. En dat zal in veel andere gevallen ook voor hen uh, dus een te zware sanctie betekenen. Het uh, CBR hè, dat het alcoholslot namens het ministerie uitvoert gaat in hoge beroep. Wat verwacht u daarvan? Ja. Nou, uh, ik vind het logisch dat het CBR er alles aan gaat doen om dit in hoge beroep van tafel te krijgen. Want de uitspraak van de rechtbank in Haarlem betekent in feite uh, dat de wetgeving niet meer op iedereen kan worden toegepast. Maar ik verwacht dat de uitspraak in hoge beroep stand houdt, omdat de rechtbank gelet op de gevolgen van de sanctie eigenlijk niet anders kon. Uh, de, het, hoge, uh, de, uh, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 2005 in het nielsen arrest al bepaald dat een ontzegging van de rijbehoefte voor meer dan 18 maanden... En we hebben het hier over 24 maanden jaar, niet zomaar ja. kan worden opgelegd. Dus de rechtbank ontkwam hier eigenlijk niet aan. Um, en de wetgever had dit ook kunnen voorzien, vind ik. Dus op, uh, in dit geval hebben dus ook andere chauffeurs... Uh, zouden een goede kans maken om het te laten terugdraaien? In mijn ogen wel, ja. Advocaat Jos Willemsen, dank u wel.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 Ik heb van die olieballen gegeten, ja dat klopt. En wat zat erin? Er zaten uh, beestjes, kleine, hele kleine beestjes in de, in de, in de olieballen. Had u het zelf meteen door? Ik had het zelf niet meteen door. Dus uh, ik ben er uh, tot het hele tijd ziek van geworden. Dus dat, uh, ik hoop dat het allemaal meevalt. Want hoe kwam u erachter dan? Nou, we kregen uh, een, uh, een klacht binnen van iemand die uh, zei dat hij beestjes had gevonden in de, in de olieballen. Daar. Uh, nou, we hebben meteen de oliebollen bekeken. En toen dat uh, duidelijk werd dat het kleine beestjes waren... kregen we ook al heel snel weer andere klachten binnen. Toen zijn we meteen opgehouden met uh, het verkopen van, uh, van olieballen. Wat hoe zagen die beestjes eruit? Ja, hele kleine zwarte, zwarte beestjes met, uh, ja, met kleine pootjes. En u bent toen, toen gestopt met het verkopen van bollen... maar hoe, hoeveel ja. hadden we er inmiddels toen al verkocht? Nou, ik, ik denk dat we inmiddels al wel, uh, wel, uh, 4000 uh, oliebollen hadden verkocht al. Enig idee waar ze vandaan komen, die beestjes? Nee, nee, dat is voor ons een groot raadsel. We hebben met, uh, met de bakker uh, gepraat. En uh, nou, die is ook uh, druk bezig om uh, uit te zoeken waar het uh, mogelijk vandaan kan komen. En uh, wat, uh, wat willen mensen? Hun geld terug of vinden ze het gewoon sneu voor jullie? Nou, we hebben mensen uh, aangeboden om... Uh, uh, nou het geld uh, die kunnen het geld terugkrijgen. En uh, ja, het belangrijkste voor ons is natuurlijk dat... Uh, dat uh, het vertrouwen goed blijft. We zijn een, een kleine vereniging. En uh, we hopen niet dat uh, ja, door zoiets uh, uh, wat vertrouwen beschadigd hebben bij de mensen. En we proberen er ook alles aan te doen om dat uh, weer go goed te krijgen en te houden. Want waarvoor is het geld bedoeld? Voor de, voor de brandstelling zelf. Voor de brandstelling zelf, dus gewoon voor ja. het bestaansrecht. Ja. ja, het is gewoon uh, een actie om uh, ja, te kunnen blijven bestaan. En hoeveel geld gaat het? Uh, dat durf ik niet precies te zeggen. Weet weten niet precies. Nee. Maar ja, dat, we hadden er 4500 verkocht, dus dat is op zich best veel. Ja, en uh, we hebben het uh, ja, geld al hard nodig om het te kunnen blijven bestaan. Dank u wel. Bestuurslid Gert Pennings van de Brass Band. Sport. In het Stadion in Heerenveen zit de eerste dag van het Nederlands kampioenschap Allround Schaatsen erop. Sebastian Timmerman, kun je even de belangrijkste resultaten op een rijtje zetten? Het was een schitterende dag, vooral de vijf kilometer rit tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen... waarin Sven Kramer het baanrecord verbeterde. Ruim vijf jaar oud was dat baanrecord. En hoe verbeterde hij het? Zes minuten, tien seconden en 37 honderdste. Meer dan 2,5 seconden sneller dan het oude baanrecord. Hij reed dus tegen zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen en ook Blokhuizen was sneller dan het oude baanrecord. 6-12-19. En dat betekent dat Jan Blokhuizen na een goede 500 meter... een betere 500 meter dan Sven Kramer... aan de leiding gaat na de eerste dag. Het onderling verschil morgen op de 1500 meter... is 57 honderdste van een seconde. En voor wat betreft de titel doet de rest eigenlijk al niet meer mee. Grote verliezer van deze eerste dag was Koen Verweij. Ging onderuit, hard onderuit op de 500 meter. En de nummer 3 van het wk allround van het vorige seizoen... had daarna te veel last van zijn lichaam om nog te starten op de 5 kilometer. Ja, ik heb net met de warming-up geprobeerd op de fiets gezeten. En, uh, nou ja, eigenlijk uh, met de warming-up, hoe warmer ik werd, uh, hoe meer uh, koppijn ik kreeg en hoe beroerder ik werd. Dus ja, dat is niet echt geslaagd. Uh, ik had misschien gehoopt dat ik, uh, dat ik toch nog wel eventjes uh, redelijk, uh, redelijk klaar kon maken voor de vijf kilometer. Want ik schaars hem goed op dit moment. En, uh, ja, ik wil toch wel het uh, EK niet laten lopen. En, uh, maar dat uh, moet blijkbaar wel uh, eventjes. Het is uh, fysiek uh, het meest verstandige beslissing nu. Ja. Bij de vrouwen leidt Jorien Temors na de eerste dag. En dat is toch wel een verrassing. De short die die dit seizoen al verbaasde bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Toen ze derde werd op de 3 kilometer. Wordt tweede op de 500 meter achter Irene Wust in een persoonlijk record. En verpulvert ook haar persoonlijk record op de 3 kilometer. Wint in 4,03,91. En gaat daardoor Wust voorbij in het algemeen klassement. Irene Wust staat morgen op de 1500 meter. 1 seconde en 1500ste achter Jorien Temors Die aan de Valkenburg staat op de derde plaats op meer dan 2. Seconde. En Linda de Vries is vierde na de eerste dag van het enkelrund bij de vrouwen. Sebastiaan Timmerman. In Engeland is wielrenner Bradley Wiggins geridderd. Hij kreeg de onderscheiding van koningin Elizabeth voor zijn overwinning in de Tour de France... en zijn Olympische titel op de individuele tijdrit. En ook Ben Ainslie, de meest succesvolle zeiler in de Olympische geschiedenis... werd geridderd. En samen met Wiggins mag hij zich nu Sir noemen. Rob Jansen heeft in Dubai een carrière-award gekregen... voor zijn grote verdiensten voor de voetbalsport. De zaakwaarnemer, die met zijn bedrijf Sport Promotion... al 33 jaar voetballers begeleidt... ontving de onderscheiding bij een jaarlijkse sportconferentie... die dit jaar in het teken stond van het voetbal. In zijn speech benadrukte Jansen dat het van groot belang is... dat het imago van de agenten positief moet worden belicht. Verkeersinformatie. Is er niet, geen files, dus dat is lekker doorrijden. Nog één keer het belangrijkste nieuws dan. In Rotterdam is de politie in een bijgebouw van de moskee op zoek naar iemand die geschoten zou hebben. Doden, vier in totaal bij een vliegtuigongeluk in Rusland. En een barenkoor voor Sven Kramer. Maar Jan Blokhuizen die leidt op het NK Allround in Heerenveen. Dit is radio 1. NTR Pavlov en Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Hoopt u ook dat 2013 een prachtig jaar gaat worden? Blijf dan vooral hoopvol, want mensen die hopen, leven langer... zijn gemiddeld genomen gelukkiger en succesvoller in hun carrière. In deze laatste uitzending van het jaar... blikt Pavlov terug op de meest hoopvolle momenten van het afgelopen jaar. Wat is hoop en hoe houdt het ons op de been in moeilijke tijden? Aan tafel zit art-director Lisette Beentjes... die gedichten, liedteksten en herinneringen verzamelde... toen zij en haar grote liefde uit elkaar gingen. Al die teksten zijn te lezen in het boek Museum van Gebroken Harten. Ook aan tafel Roland van der Vorst, reclameman en wetenschapper... die de verleidingskracht van hoop onderzocht en daar een boek over schreef. Hoop, hoe we door de toekomst worden verleid. Even wat waren de meest hoopvolle... Momenten voor ons allemaal in 2012. Nou, voor, ja. ik, nou eerst dacht ik, mijn boek ben ik begonnen met Obama. Dus ik dacht, nou, zijn herverkiezing moet hoopvol zijn. Maar dat, dat, dat is het toch niet geweest? <laughs> dat was eerder een opluchting, denk ik. Ik vond een hoopvol moment dat Aung San Suu Kyi van, in Miramar uh, uh, in het de, in de, in de, in de parlement gekozen wordt. Dat ja. is echt een heel hoopvolle vrouw, vind ik. Ja. Dus niet Angela Merkel, wat ik eerst dacht. Even, en, en, en, even vertellen wie zij is. Ze heeft jaren vastgezeten. Ja. Eh, omdat ze niks mocht, ze mocht niks. van de militairen. Ja, en het feit dat zij als par parlementslid gekozen is... is een waanzinnig goed teken in een militaire dictatuur. Ja. Dus dat vond ik een heel hoopvol moment. Want wat is er precies zo hoopvol aan? Nou, kijk, bij hoop gaat het altijd over een, uh, een, een onvoorstelbaar ideaal... wat wordt aangewakkerd. En ja. binnen een militaire dictatuur ineens de hoop op democratie... is eigenlijk voor die mensen onvoorstelbaar. Net zoals Obama ooit een de eerste zwarte president was. Eigenlijk iets wat je je bijna niet kunt voorstellen... Ja maar dat het misschien toch gaat gebeuren. nou Dat is wat hoop doet. Lisette, wat vind jij een nou ja, prachtig moment voor onze samenleving? In, in aansluiting op, op Rolland's boekje eigenlijk... Uh, toch de herverkiezing van Obama. En met name omdat uh, dat hij in die tweede ambtstermijn... dingen voor elkaar zou kunnen, kunnen krijgen... waardoor zijn herverkiezing uh, niet in gevaar komt. Ja. Dus uh, als we bijvoorbeeld kijken naar uh, het hele actuele verleden waarin uh, allerlei schietincidenten in Amerika plaatsvinden... Ja, dan hoop ik dat hij nu zijn ambtstermijn aangrijpt... om daar uh, korte metten mee te maken. Ja. Ja. Het is opvallend dat jullie beiden iets kiezen... Uh, dat gekoppeld is aan een persoon. Uh, jij noemt dat in je boek, Roland, uh, hoopgevers. Ja. <lacht> ja. Het is een hoopgever. Een hoopgever is iemand die hoop geeft. Ja. Dus, uh, dus die, die, uh, die je meeneemt in een zeg maar onvoorstelbaar uh, ideaal... wat je heel graag wil hebben. Maar je ook vertrouwen geeft dat het ideaal uitkomt. En dat kan een persoon zijn, maar dat kan ook een kunstwerk zijn. Ja. En, en mag ik even persoonlijker worden? Wat, wat was er in jouw eigen leven een, een mooi moment van hoop? Nou, ik heb twee kleine kinderen. Er zijn heel veel mooie momenten. Want die geven heel vaak, maken die een mooi ideaal bereikbaar voor je. Maar ik heb bijvoorbeeld ook mijn huis verkocht... Maar dat klinkt nee, ook raar, maar dat is... Dan heb je Dan heb je geluk. Dan heb je toch gebeurt. helemaal niks met hoop te maken? Nou, het is in die zin is het hoop, omdat de, een van de grootste vijanden van hoop is angst, hè? Angst om dingen te verliezen. En ik heb nu even geen bezit. Ik doe van geen huis. Ja. En dat geeft ook vrij, maakt ook vrij. Dus dat geeft ook een soort hoopvol gevoel dat de toekomst voor me open Maar goed, okay. ik weet dat ik even een de ben. Ik vind het ben. fijn dat je er toch nog een, een ja. bijna spirituele wending aan, aan een verzameling bakstenen die je kwijt bent, weten te geven. Ja. Lisset? Voor mij persoonlijk, uh, ik ben vorig jaar voor mezelf begonnen. En uh, dat ik mijn hoofd boven water heb weten te houden in deze roerige tijden, dat vind ik echt een uh, groot pluspunt. Ja. En uh, ja, voor mij uh, heel bijzonder. Dus uh, ik ben blij dat ik hier zit en dat ik uh, mezelf in, me, in, mijn eigen, ja, dat ik in mijn eigen levensomstandigheden goed kan voorzien. Dus, uh, ja. En dus dat voor mij hoop voor de ver... hoop Ja, uh. precies. Want als we het over hoop hebben, Roland, uh, uh, wat is het nou eigenlijk? Nou ja, Vaak denken mensen bij hoop dat het een soort passief, passieve aangelegenheid is. Je zit gewoon op de bank en je hoopt dat het morgen gaat regenen bijvoorbeeld. Maar, nou, ik heb liever de zon eigenlijk. Dat, sorry, dat, ja, sommige <laughs> mensen zijn inderdaad de zon. Maar eh, ik zie hoop er als een motivatie, als iets wat je vooruit kan uh, duwen eigenlijk. Hè. Dus hoop is eigenlijk een, een, een verheugende emotie. Je wil heel graag dat er iets gebeurt. Die voortkomt uit een ideaal, wat bijna onbereikbaar is. En dat zet je vervolgens aan tot gedrag, om dat ideaal ook te bereiken. Dus, dus dat kan om... niet morgen? Maar ja, dat ligt verder in de toekomst. Het ligt ook verder in de toekomst. He, dus hoop, mensen in het dagelijkse staalgebruik zeggen wel: ik hoop dat een pizza voor de deur staat. Nou, voor mij gaat haar hoop altijd over een, een, een ideaal wat verder weg ligt. Zoals bijvoorbeeld een beter milieu of eh, inderdaad een zwarte president. Hè, de eerste zwarte president dat was iets wat in de ogen van mensen ver weg lag. Maar wat is dan het verschil tussen uh, daarop hopen en dat gewoon willen? Nou, kijk, je kunt het dus wel gewoon willen, maar als je het graag wil, wil dan niet zeggen dat je, dat je mee wordt gevoerd door, uh, door een emotie van het verheugen. He, dus willen, kijk, je kunt ook zeggen, ik wil graag een kop koffie. Dat is wat anders als ik hoop dat morgen de dat er een uh, zwarte president is. Dus hoop heeft te maken met iets wat veel verder weg ligt, maar wat je ook echt doet verheugen. Maar is het passief? Nee, voor mijn geval, voor mij dus niet. Hoop is dus een activerende kracht, een motivatie, iets dat je aan kan zetten tot dingen. Dus uh, het heeft invloed op je gedrag? Het heeft heel erg invloed op je gedrag, ja. Dat is kijk maar, waarom mensen ineens op Obama... Obama is toch een goed voorbeeld, want de aanleiding was voor mij om een boek te schrijven. Maar hoop voor mij is een activerende kracht. Een motivatie om echt ook uit je stoel te komen. In plaats van passief achterover te hangen en hopen dat inderdaad morgen de zon schijnt. En wanneer ben jij uit je stoel gekomen voor Obama dan? Want dat speelt natuurlijk helemaal niet hier af. Nee, dat was ook heel bijzonder. Ik liep op een gegeven moment met een, een bumpersticker rond... En toen dacht ik ineens... Ik hou helemaal niet van bumperstickers. Dat stond erop. Er Obama, 2000, uh, wat was het? 8. 8. 8. Ja. En toen dacht ik ineens... Uh, ik hou van menselijk gedrag te bestuderen. En nu zag ik ineens mijn eigen gedrag ging bestuderen. Wat mm. bezielt me in vredesnaam om zo'n zo bumpersticker... <laughs> uh, en toen zag ik om me heen ook mensen die werkelijk met passie en overtuiging... Mm. En, dus dat was de aanleiding voor mij om eens te bestuderen. Van, hoe kom je? waarom laat je me nou zo, waarom, waarom, waarom, uh, laat me zo meeslepen? Waarom vertel ik anderen dat hij zo goed is? Nou, nou, geef eens antwoord. Nou, <laughs> hij, had, hij bracht een nieuw perspectief. Hij bracht echt een nieuw perspectief. De belofte op een, nou ja, het klinkt een beetje zweverig, maar toch echt de belofte op een betere wereld. In een tijd waar, het, waar veel cynisme was. Uh, zeker in Nederland ook de tijd dat iedereen over hele praktische dingen nadacht. Het was de balkenende. Dus het ging alleen maar over normen, over morgen, over normen, over kleine praktische dingen. Niet over grote verhalen, niet over... Over, over verrijkende vergezichten. Maar heeft dat voor jou dan ook te maken met. Uh, dat Obama de machtigste man van, van de wereld is? Als hij het kan, als hij die verandering teweeg kan brengen. kan het ook dichter bij huis bijvoorbeeld? Absoluut. Kijk, als mijn buurman zo'n verrijkend ideaal zou zijn. dat zou ik leuk voor hem vinden. maar mm. het feit dat hij dat heeft. dat betekent ook daadwerkelijk. dat je gelooft dat er iets kan veranderen. En dat speelt bij hoop een enorme rol. Hè? Je mm. moet dus het geloof hebben, de verwachting hebben. dat een onbereikbaar ideaal ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Nou, dat had je bij hem, want als hij het kan. dan kan yeah. je echt wat verschrijven. Nou, um, uh, schrijf jij in je boek dat er ook iets in je hersenen gebeurt, hè? Ja, dus, dus uh, ik noem het even hopamine. Dat is eigenlijk bedacht. Maar wat, wat, wat, wat, je hebt Dopamine is een stofje in je hoofd die, waar je heel goed gevoel van krijgt. Um, dus dat gebeurt. er. Dat wordt aangemaakt op het moment dat je hoopt. En het activeert ook een gebied in je hersenen... die heel erg gaat over een beloning op de, over de toekomst. Dus dat je in de toekomst een beloning krijgt. We kunnen nu een beloning krijgen... maar je kunt ook in de toekomst een beloning krijgen. En dat maakt ook dat stofje aan. En is dat maar de al... reden dat mensen dan langer uh, gelukkig zijn... langer leven bedoel ik, ja. uh, beter carrière maken? Ja. Nou, is, is dat stofje dat, dat, dat werkstellen. Ja, dat, is een, dat kun je neurologisch verklaren. Dat is wel interessant. Het gaat eigenlijk over het vermogen om je beloning uit te stellen. Het gaat eigenlijk over, ben ik in staat om de beloning pas straks te zien? Nou, dat heeft deels te maken met dat stofje... maar het heeft ook met andere dingen te maken. Ze hebben een beroemd experiment... Het, uh, het marshmallow-experiment. Ja. Ik had iedereen het aanraden om op, op YouTube te gaan kijken... naar de marshmallow-test. Leg het nog een keer. Het is hier pas drie keer <laughs> dit jaar besproken. Oh, dat nee, één geen niet. Oké. Okay. Heel simpel. Uh, kinderen wordt gevraagd. Uh, uh, hier heb je een marshmallow. en Je krijgt een tweede uh, marshmallow als je even wacht. Maar dan moet je wel wachten, want je mag hem niet opeten. Nou, dan zijn er dus kinderen die dat wel meteen doen... en kinderen die dat niet doen. Um, en wat blijkt nou? Die kinderen hebben ze gevolgd. Wat blijkt dus dat de kinderen die hun beloning kunnen uitstellen... Dus die ze even kunnen wachten met die beloning... Die blijken succesvoller te worden, die blijken uh, gelukkiger te zijn. Ja. Dus het vermogen om je beloning uit te stellen, wat bij hoop ook een belangrijke rol speelt, heeft wel degelijk impact op je. Kan wel degelijk impact op je leven hebben. Maar wat gebeurt er dan? Waar, waarom? Uh, nou, het heeft, het heeft onder andere te maken met het feit dat je uh, ontberingen kunt uh, uh, weerstaan. Hè? Dus iemand die hoop heeft, die laat zich niet zo snel uh, door barrières uh, van het veld brengen. Omdat je, je hoopt ergens op, bijvoorbeeld als je. Uh, ja, je het ideaal hebt om een proefschrift te schrijven en je hebt een sterke hoop om dat ideaal bereikbaar te maken, dat duurt tien jaar. Als je die hoop hebt, dan laat je niet bij de eerste de beste tegenslag uit het veld slaan. Dus dat betekent dus dat je eerder geneigd bent om dus lange doelen te stellen. En dat zijn vaak, als je dat kunt, dat is vaak. Staat en in hoeverre zijn juist die, die ontberingen die je moet leiden verbonden met die hoop? Want de Obama die zegt ook niet, yes we can. Hij, hij zei niet, morgen is het anders. Nee. Hij heeft al gezegd, het is een lange weg. Ja. Maar dat helpt ook enorm. Maar, maar in hoeverre ja. is dat met hoop verbonden? Dat is dat is essentieel? Hoop. Nou, het kan enorm helpen. Het kan enorm helpen om barrières te hebben. En dat heeft te maken met het volgende. Kijk, wat hoop doet, is dat je een uh, bepaald ideaalbeeld nestelt zich in je hoofd. Zoals met verliefdheid. Dus je denkt, eerst de eerste zwarte president. Ah, dat gaat toch niet gebeuren. Maar op een gegeven moment denk je... wat zou het toch fantastisch zijn als het wel zou gebeuren. Dus het wordt een ideaal en je gaat ernaar hunkeren. En je idealiseert het als, waar, als het ware. Nou, dat geloof... Daar je gedrag op afstemmen, dat is wat hoop doet. Als er dan een barrière komt. Dat zegt Obama ook in zijn. He, het zal niet makkelijk worden. Er gaan heel veel dingen die gaan allemaal slecht. Als er dan een barrière komt, dan kan dat, dat geloof in dat ideaal juist versterken. Want je denkt, je blijft nog langer vasthouden. Je hoopt echt dat het gedaan wordt. Je hoopt echt dat het, dat het gerealiseerd wordt. Maar die... in hoeverre is dat dan anders dan blind optimisme? Ja, dat is grappig. Want blind optimisme, kijk, dat laat zich achter. Dat, dat, dat, dat ligt heel dicht bij elkaar. Kijk. Um uiteindelijk, het belangrijke bij hoop is dat je vertrouwen hebt... dat iets goed komt. Want als je dat vertrouwen niet meer hebt, ja, dan hoop je niet. Maar dat is met optimisme ook, toch? Dat is met optimisme ook. Het enige verschil is dat bij optimisme... kijk, je kunt heel optimistisch zijn dat, uh, over de wereld... maar als je hoopt op een betere wereld, dan wil je het ook graag. Dat is echt en dan wil vast. je er ook iets voor doen? Dan wil je er ook iets voor doen. Dan wil je er ook inzetten. Ja. En dat is een verschil met optimisme. Je kunt heel optimistisch zijn, maar dat wil niet zeggen dat je je ook echt voor inzet. En... Kunnen we ook zonder hoop? Nee, dat durf ik echt te zeggen. Nee? nee, nee. Iedereen hoopt. Ja, kijk, het heeft met uh, zeg maar je, dus je, je, op een of andere manier een lange termijn ideaal, wat het dan ook is, hebben. En dat kan voor de een zijn. Ik wil arts worden en voor de ander kan het zijn. Ik hoop ooit in een beter huis te wonen. Dus je gedrag richten naar iets, naar een abstract ideaal is heel menselijk. Dat doen be bevers doen het niet. Dieren doen het niet. Het is heel menselijk om te doen. En als we dat niet zouden hebben, dan zouden we inderdaad ook veel minder uh, veerkracht hebben. er we... zijn toch mensen die buitengewoon tevreden zijn over hun leven? Ja. Hebben die ook altijd nog zaken waar ze op hopen? Ja, dat... Dat, dat, uh, dat weet ik niet. Er zullen, er zullen genoeg mensen zijn die geen hoogstemde idealen hebben. Maar er zijn weinig mensen, denk ik, die niet... Zich vasthouden. Of die geen, überhaupt geen ideaal is, maar klein ook. Een ideaal hebben en daar hun gedrag op instellen. Dat, dat is denk ik. Ik denk dat er weinig mensen die dat doen. Maar je kan natuurlijk ook heel tevreden zijn en toch ja. <coughs> hopen dat de wereld beter wordt, ja. toch? Dat kan. Dat hebben ook veel mensen. Uh, je bedoelt dat er dan volgens geen gedrag dat je geen gedrag Nou, te nou nee, maar het is niet zo als je heel tevreden bent dat je dan per definitie niet hoopt. Tevreden over nee. jezelf. Nee, nee over je eigen leven. Ja. Maar, maar Ik vraag me af of duwstok. het niet te maken zou kunnen hebben... met het verschil tussen hoop en wilskracht. Want in hoop klinkt misschien ook wel een soort berusting door. Terwijl in wilskracht, als je dus echt dingen wilt veranderen... Ja. Ja, dan moet je dus echt geactiveerd worden. en Dan moet je zelf dingen teweeg kunnen maar brengen. Maar dat vind ja. jij nou juist. Hè, ja, dus dat jij... is nou het verschil tussen hoop interpreteren als... Nee. Uh, ik ga op de bank zitten en ik hoop dat het morgen uh, ja. uh, zonnig wordt. <laughs> of hoop zien... Ik zit Dank je wel. Regen <laughs> ja. Of hoop zien als een drijvende kracht. En zo ja. heb ik het beschreven, zo definieer ik het ook. Ja. Als iets waar je, wat je vooruit kan branden. Maar het werkt volgens mij alleen... als je dat met een hele grote groep wil... Dat helpt. Maar ik heb bijvoorbeeld de proefschrift geschreven. Dat deed ik echt alleen. En dat, dat vind je ook wel een... Want we spreken over idealen. Was ja. dat een taak voor je dat je dat moest uitvoeren? Of nee, beschouw je dat, dat... dat toch als een ideaal? Ja, dat was toch wel... Ja, ik denk dat dat toch wel ideaal was. Ja. Nou, de laatste twee jaar niet meer. <lacht> <lacht> Toen werd het echt een taak. <lacht> Toen werd het een last. <lacht> Toen, werd... <lacht> Toen was het louter wilskracht om jouw woorden te spreken. <lacht> uh, Lisette, uh, uh, uh, uh, ik, in de inleiding zei ik... Uh, jij en de grote geliefde zijn uit elkaar gegaan. Mm -hmm. Was je toen uitsluitend wanhopig of was er ook nog hoop? Uh, ik denk dat het, dat het uh, uh, parallel aan elkaar loopt. Want op het moment dat je denkt, uh, dit moet stoppen... zo kan het niet langer, zoals het nu gaat... heb je tegelijkertijd blijkbaar de, de verwachting... dat het dus ook nog wel anders zou kunnen gaan... al weet je op dat moment niet mm. hoe. Dus ik denk dat het parallel loopt. Uh -huh. In mijn geval was het in ieder geval zo. Het is misschien een rare vraag, maar ik weet niet of iedereen... op dezelfde manier hoopt, maar hoe hoopte jij? Uh, uh, ja, meer op een manier dat ik dacht... Uh, het moet beter kunnen dan dit. En hoe het er dan uit zou zien, dat wist ik nog niet op dat moment. Maar ik dacht, alles is beter dan zoals het nu gaat. Want dat, dat ging gewoon niet meer. Mm -hmm. En dat wisten we allebei. Dus we hebben samen besloten om uit elkaar te gaan. Maar, en dat neemt niet weg dat je dan even goed heel verdrietig kunt zijn... Mm -hmm. En dat je toch voelt, ik doe het juiste... want uh, dat andere voelde echt niet meer goed om samen door te gaan. Ja. Alleen, uh, hoop is dus blijkbaar wel iets wat je, wat je activeert, inderdaad. En uh, wat je aanzet uh, om, om uh, toch die knoop door te hakken. Ja. Maar hier proef ik uh, in, van, het was ook wel een beetje realistisch... om te denken, het kan beter. Ja, ik, ik denk dat voor want jij zei het uh, Door ja. die ervaring die ik heb, dacht ik, dit moet beter kunnen. Dat is niet een raar iets van ik hoop dat morgen de zon gaat schijnen. Nee, het is, het is misschien voor een deel rationeel, maar uh, uh, ja, wat is daar erg aan eigenlijk? Nee, helemaal niet. <laughs> nee, ik, ik probeer uh, het van valse hoop, weet je, hoop dat, ja, ja. dat je dat het echt. Oh, dat had heel goed gekund. Dat, dat wist ik natuurlijk niet op dat moment. Ik wist niet waar ja. het zou eindigen, want ik dacht, ja, ik, ik stond in feite dus uh, ja, voor, voor, een, voor een tweesplitsing, wat ga ja. ik doen? En op dat moment was ik eigenlijk vrij wanhopig, hoor. Dus, uh, en ik, ik verloor ook nog mijn baan. En, uh, dus het, het was echt niet makkelijk in die tijd. Maar toch, uh, zoals, zoals die bever die in jouw boek die die, die, ja. die dam gaat bouwen... puur op intuïtie. En die wist ook niet hoe die dam eruit ging zien. Zo zag mijn toekomst er ook uit. Ah. Ja, gewoon, maar, gewoon maar iets doen. Ja. Jezelf je in beweging zegt. zetten. Valse hoop is vaak pas achteraf uh, voorstelbaar, Mensen ja, die precies. hopen, die... Uh, <laughs> dat ja, maar al, als Marcia en ik zeggen, wij hopen dit jaar... Uh, 30 miljoen te winnen met de staatsloterij, want ik zie er overal nee, advertenties ja, ja, ja, voor. Dat, val, ja. dat is toch een ja, beetje. Ja, ja, dat... Hoe krijg ik dat voor elkaar? Ja. Ja. Ja. Nou, het, het, begint, het begint met het kopen van een lot. Ja, ja. ja. ja, ja. dat wel is wel de afspraak. Ja. Ja, ja. En dat kan maar net. Het hoeft maar één keer te gebeuren. Maar is dat In ja. hoeverre had je ook nog hoop dat het misschien toch wel weer goed ging komen met tussen jou en je geliefde? Uh, nou, die hoop die had ik niet meer. Nee. Okay. nee. Dat was echt wel duidelijk. Dan wordt het in een bepaald opzicht makkelijker, lijkt mij. Ja, ja maar het is, gewoon, het is gewoon heel pijnlijk. Kijk, als, als degene met wie je denkt samen oud te, te kunnen worden... En, en jij besluit om uit elkaar te gaan na 23 jaar, wat in mijn geval zo was... Ja. Ja, ja, je bent volledig met elkaar vergroeid. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Je weet bijna niet eens meer welk deel van jezelf, uh, je, uh, wat van jezelf is... en wat uh, aangeleerd gedrag is binnen die relatie... binnen die, die set van afspraken die je met elkaar gemaakt hebt. Dus ja, dat moest ik helemaal opnieuw uh, gaan uitvinden. Ja. Maar dat vond ik ook wel een spannend avontuur. En misschien is dat ook wel uh, het deel van hoop. Dat je, dat je denkt, het, het is hoe dan ook een avontuur. En ik begin er maar gewoon aan, want, want ja, ik kan niet anders... Ja. Maar je zou kunnen zeggen: ik heb de hoop opgegeven. Ja. Precies. En dat kan ja. ook. Uh, dat, die maar, berusting kan ook. Maar Roland, ja. is, is dit, past dit nog binnen een ideaal dat je hebt? Of is dit gewoon. Heel... Nou ja, ik, als ik het zo hoor, denk ik eerder dat het gaat over. dat je, niet, dat je de hoop opgeeft. Dat, het, dat het, hè, het verlies van een partner gaat meer over dat je ophoudt met hopen. Denk ik. Ja. Dan dat het te maken heeft met het winnen en het achternajagen van hoop. Het is eigenlijk afscheid nemen van een negatieve situatie. in plaats van dat je een positieve situatie uh, ah. daarachteraan. Ja, ja, ja dat dus, dus, dus, is dus, ja, ook zo, maar die voel je nog niet. Ja, ja. ja, maar het is afscheid nemen van een leven samen. Maar je ja. begint aan een nieuw leven ja, alleen. Dus. In de hoop. Ja, in iets de een hoop, betere ja. relatie. Ja. Eh, eh, en die maanden daarna, denk ik, hè, heb je het boek geschreven... Museum van Gebroken harten, ja. Waarin je allerlei teksten van gedichten en liedjes verzamelen ja, eigen herinneringen. Het is, het is inderdaad een, een, een, een rariteitenkabinet, noem ik het zelf... van allerlei van teksten, gedichten, songteksten. Ah. Ik heb cartoons ook gemaakt... want humor is ook wel een heel belangrijk wapen in die strijd. En wat heeft je dat opgeleverd, dit te maken? Uh, nou ja, een soort bezigheidstherapie in ieder geval. Een, een reden om, uh, uh, om op te staan, soms. En uh, uh, voor een deel ook verwerking verwerking van mijn eigen gevoelens. Er zit, er zit verdriet en woede en kwaadheid en uh, vrolijkheid en uh, ironie zit erin. Er zit okay. van alles in. Eigenlijk die hele achtbaan waar je in terechtkomt na, na zo'n scheiding... vind je denk ik wel terug in het boekje. En, uh, uh, buiten dat is het denk ik... voor, voor een hoop mensen zou het ook uh, herkenning kunnen opleveren. En op diezelfde manier heb ik ook herkenning gevonden... in de verhalen die ik van anderen ja. te horen kreeg of las. Want die of heb muziek. ik erin gelezen. Ja, ja, muziek van andere mensen. Uh, Joni Mitchell met prachtige teksten. Dat, uh, dat zal jou waarschijnlijk wel aanspreken. Zeg ja, ik je kreeg nu Henry. even een uh, ja. Joris Zwart die uh, straks <laughs> voor ons gaat zingen. <laughs> maar hier geïnteresseerd aan tafel zit mee te luisteren. Ja. <laughs> uh, want... Uh, uh, uh, als we het over liefde hebben. Hè? Ik lees in je boek dat liefde ook verbonden is met hoop. Maar voor mij is dat toch dat liefde je kan troosten als je zo wanhopig bent. Ja. Maar ik dat begrijp is... dat het bij jou toch nog iets verder gaat. Ja, het gaat verder. Um, nou, dat, dat liefde kan troosten is zeker zo. Maar je zou ook kunnen zeggen dat als, als hoop is um, je verheugen hè, op iets... Um, die, en dat voortkomt uit het bereiken van een ideaal... je zou ook kunnen zeggen liefde brengt je ook dichter bij een ideaal Liefde is, net zoals kunst dat kan zijn... een manier om je gevoelsmatig dichtbij een ideaal te vinden. Dus dat kan hoopgevend zijn aan het vinden van een geliefde. En die idealen van de liefde kunnen heel verschillend zijn. Aan wel, wel, welke idealen moet ik denken? Nou, dat is wel grappig. Kijk, de, bijvoorbeeld het ideaal om één te worden... Dat is een heel mooi verhaal hè. Dus, ja, nee, maar dat, de, aan, de, aan de liefde zijn heel veel idealen verbonden. De eerste is een, hele, de, een van de oudste, denk ik, is een, dat mooie verhaal van uh, dat, dat Plato in het uh, symposium beschrijft. Is dat zuis. eerst waren de mensen hadden vier armen en vier benen, en toen kwam Zuis en die hakte ze in twee, en toen hadden ze ineens zagen ze eruit zoals wij nu zijn. En, maar, wij, zoeken nog naar de... en wij zoeken nog naar die ene om één te worden. Dat, ja. is, dat zie je in romantische films ook. Een ideaal van de liefde is één worden. Een hmm. ander ideaal is dat, die, de, dat iemand je de de slechte eigenschappen die je hebt... eigenlijk een beetje optrekt. Dus dat je eigenlijk daar een beter mens van wordt. Dat is ook een ja. ideaal. Tegenovergestelde gebeurt dat ook. Nee, een ander lief, uh, uh, ideaal van de liefde is dat je lekker jezelf kunt zijn. Dus dat je lekker uit je eigen slechte eigenschappen... Okay. dat je mag scheten mag laten en dat soort dingen. Dat kan ook een ideaal zijn. Hè? Dus juist ja, je jezelf zijn. De eerste avond. Maar... Nee, maar dat zijn allemaal heel verschillende idealen van de liefde. Maar verbindt het nu eens met hoop? Nou kijk, door uh, liefde... liefde kan je dus dichtbij een ideaal brengen, bijvoorbeeld een beter mens te worden. Dus in die zin is de liefde hoopvol. Het brengt je gevoelsmatig. Het is een speciale vorm van hoop... die ik gemoedshoop noem. Dat is hoop die heel erg gaat over, hoop, uh, over de hoop van de hunkering. Uh, dat is hoop die je gevoelsmatig dicht bij een ideaal brengt... zoals ja. kunst je gevoelsmatig ook dicht bij een ideaal kan brengen. Ja. Nou, zo kan liefde dat ook zijn. Doordat je verliefd bent of dat je van iemand houdt... kom je gevoelsmatig dicht bij een ideaal. Het opent een nieuw ideaal voor je. Zoals bijvoorbeeld jezelf kunnen zijn. Of bijvoorbeeld één worden. Of... Nou, noem maar op. En het grappige is, die vorm van hoop werd, is nooit beschreven. Behalve dan, uh, of het wordt nooit hoop genoemd. Maar ik bij mezelf dacht, ja waar krijg ik nou hoop van? Ik kan van muziek hoop krijgen. Niet alleen troost, maar ook hoop. Door dingen te horen, denk ik ineens... Oh, wordt ineens een ideaal van mij uh, invoelbaar. En dat is ook een vorm van hoop. Het, komt, het ideaal wordt bereikbaar, maar dan gevoelsmatig bereikbaar. En dat en... beschrijf jij ook in je boek, hè Lisette? Uh, ja, maar ik snap niet zo goed wat je bedoelt met ideaal als je het hebt over muziek. Of... Nou, kijk, een ideaal. Dan kijken we de eenzaamheid. Dat is niet echt een lekker ideaal. Maar bijvoorbeeld de vrijheid. Hè? Heel veel muziek uh, bezinkt de vrijheid of maakt vrijheid. Maar dan heb je gewoon... het dus voornamelijk over teksten. Of... Nee, ook. Uh, kan je ook van melodie? een schilderij. Ja. Kijken naar een schilderij. Ja, juist. Of een beeld. Een mooi beeld. Die, uh, ik beschrijf in mijn boeken. Bo gewoon een beeld van morgen, geloof ik. De moederwarmte. Dat is een, ja. dat is een idee wat uitgedragen wordt. En het is niet zozeer dat het met tekst bij je komt... maar je voelt het. Het wordt invoelbaar. En het is niet alleen dat je opgaat in die schoonheid... dat je, hè, als je naar Van Gogh kijkt... dat je even de wereld eromheen vergeet... Ja. en alleen maar naar die bloesem kijkt... of naar die zwarte kraaien of wat dan ook. Ja. Het gaat verder. Ja, het is namelijk... Schopenhauer beschrijft het heel mooi... dat noemt hij de esthetische ervaring. Dat is meer dan alleen maar genieten... maar dat is gevoelsmatig bij een hoog ideaal komen... Zoals bijvoorbeeld moederwarmte of... Uh, ik zie het, muzikanten, ben je naam nou even kwijt, heftig knikken die <laughs> muzikanten herkennen dat ook vaak. Maar waarom, waarom is dat dan hoop? Nou, omdat het, uh, het is een verheugende emotie. Je vindt, uh, uh, die voortkomt uit uh, een ideaal dat, uh, dat bereikbaar voor je wordt. He, ineens wordt het mogelijk om moederliefde te voelen. Alleen het is niet iets wat letterlijk bij je komt. als in uh, Er komt een zwarte president... Maar het is iets wat gevoelsmatig, je, dat wordt invoelbaar, dat ideaal wordt invoelbaar. En daarom is het een hoopvolle, een hoopvolle bezigheid. Is het dan niet bijna een surrogaat? Voor wat? Voor het echte? Nou, dat moet je tegen een romanticus niet zeggen. Ja. Nee, maar het is romantische hoop. Kijk, en een rom voor een romanticus, een romanticus zit hem nou juist de echtheid in dat gevoel en het omgaan ja. in het gevoel. Dat is wat, daarom is het ook romantische hoop. Ja, ja. We gaan naar een, een maar, maar Mag ik nog even? Oh. Als je, betekent dat dit dat je, als je dus naar iets heel moois kijkt en denkt: zie je, de wereld kan veel mooier zijn ja. dan die is? Ja. Maar zet dat jou als beschouwer van zo'n schilderij of luisterend naar zo'n muziekstuk, ja. zet jou dat dan ook aan tot actie? Lang niet altijd. Dus het is hoopvol op het moment dat het dat doet, okay. zoals de liefde. Ze liefde opgaande liefde. Het zet je aan om dat ideaal te bereiken. Als dat niet, op het moment dat dat niet zo is, is het gewoon een leuke ervaring. We gaan uh, luisteren naar een, een stukje hoop. <laughs> Jori Zwart is hier. Ze is net terug van een tournee uh, in Vietnam. En uh, vanavond is ze bij ons. En uh, ze is druk bezig met het opnemen van haar nieuwe album. Uh, en daarvan gaat ze het nummer zingen Way In Way Out. Jori Zwart. Dank je wel. weren't scared, but everyone is on the run. We're living on our pride. It's like these Way Out, HCD, uh, met dezelfde titel, verschijnt volgend jaar. Jo, mag ik je even wat vragen? We hadden ja. net voordat jij ging spelen over de schoonheidservaringen... die ons hoop bieden, ons verbinden met een ideaal. Herken je dat zelf als muzikant, als zanger? Eens? Ja. Want, kan je dat nog een keer? Oh, wacht, even. <laughs> Zeker, kom anders even aan tafel zitten. <laughs> er was een interessant iets wat... Uh, onze gasten hier zeiden. Hè? Je kan door uh, uh, uh, naar een prachtige schilderij te kijken of naar een mooi muziekstuk te luisteren, je verbonden voelen met een ideaal. Het kan een soort brug zijn. Ja. Brug als hoop, zeg maar, naar dat ideaal herken je dat, vroeg ik? Ja, ja zeker. Het, maar dat is. Um... Ja, in muziek wil je ook altijd. Muziek is voor elk, voor elk soort persoon. Het is een manier om je te identificeren. En daarom voelen mensen zich vaak. Ook Vrij in muziek omdat ze zich kunnen herkennen en zich uh, ja, er zijn net zoveel soorten muziek als mensen. Ja, en krijg je wel eens reacties van mensen die, die zoiets beschrijven van door jou voelde ik me beter? En, en... Ja, ja, nou, dat is ook wat ik, wat ik, wat ik soms wel wel eens op doe. Ik, ik probeer heel diep te gaan, of tenminste in, in mezelf en zo eerlijk mogelijk mijn emoties te vertolken en daardoor word je toch een soort soort. Prisma of zo, weet je wel, waar, waar, waar, jou, waar jouw emoties doorheen gaan en waar mensen zich... Mooi gezegd, nemen. een soort prisma. Ja, in Pavlov praten we vandaag over hoop. En dat doen we met reclameman en wetenschapper Roland van der Vorst en met artdirector Lisette Beentjes. Um, Roland, um, hopen we nu eigenlijk anders dan vroeger? Um, ja, er is wel, ik, heb, ik beschrijf in mijn boek een soort evolutie van de hoop. Ik vier vormen van hoop, om ze heel simpel uit te duiden. Even met een voorbeeld. Stel je voor, je zit op een, op een onbewoond eiland. Mm -hmm. En je verliest de hoop na drie, na drie weken. Je zit er in je eentje. Nou, het eerste wat je dan zou kunnen doen is in god geloven. Of als je dat al deed, dan kan religie kan hoop bieden. Dat wordt gekenmerkt door het feit dat je, zeker, de gelovige is vrij zeker van zijn zaak het is. Het vrij zeker dat het ideaal uh, uiteindelijk wordt gerealiseerd. Maar het ideaal ligt heel ver weg. Wat hij ook kan doen als hij niet in God gelooft, dan zegt hij, nou weet je wat, ik ga van uh, oude tentdoeken die daar nog liggen, ga ik een luchtballon maken. Dus ik maak iets uh, en ik hoop met die luchtballon van het eiland af te komen. Ik noem dat prestatiehoop. Dat is hoop die wordt eigenlijk gekenmerkt door de menselijke prestaties. Komt eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, vanaf de verlichting, wetenschappers. Hè, dat is eigenlijk, wetenschappers komen met uitvindingen. Dat is eigenlijk hoop die door menselijke uh, prestaties wordt, uh, wordt, uh, wordt gedaan. En dat onderscheidt zich door. Uh, Eigenlijk hetzelfde. Dat is namelijk, je bent behoorlijk zeker van het feit dat iets gebeurt. Alleen je wil het nu hebben. Je wacht niet tot het hiernaam is, maar je wil het nu hebben. Dus mm -hmm. de tijd dat het ideaal bereikt wordt, dat wordt eigenlijk verkort. Nou, ja. dan heb je de romantische hoop, Daar hebben we het net over gehad. Dat is eigenlijk hoop die. Even, even ja. die, die, die hoop, die prestatiehoop, ja. is de moderne hoop. Maar als je vroeger is, vroeg, is ja, er een andere manier van ja, hopen. Dat, ja, dat is ook de moderne hoop die vanaf de verlichtingen. zijn we enorm, hebben we het vertrouwen van de menselijke prestaties. is vanaf de verlichting enorm toegenomen. De wetenschap is gekomen, ja. we kunnen naar de maan. Nog steeds is, is dat eigenlijk een vorm van hoop die eigenlijk. Hoopgevers, wetenschappers is een echt een hoopgever. En je vroeg net van wat vond je nou ander goed nieuws? Het Higgs-deeltje dat dit jaar is. Nee. En dan hebben we het ander voorbeeld van. het Ja, dus dat is eigenlijk een vrij moderne vorm van hoop. Dan krijg je er romantiek. Dat is ook relatief modern. En die gaat eigenlijk over, dat duurt het, daar is het ideaal vrij onzeker. Want de romanticus die wil zo lang mogelijk blijven hopen. Die wil in feite dat verlangen op een kooppunt houden. Um, maar duurt ook lang. Nou, de meest moderne vorm van hoop noem ik gelegenheidshoop. En dat kenmerkt zich door twee dingen. Stel je voor even op dat eiland weer. Uh, je zit daar, dan zou je bij gelegenheidshoop... een hoop krijgen van flessenpost. Dat is Typisch modern. Wat gebeurt er nou ook bij flessenpost? Uh, de, de verwachting dat, die, dat het ideaal bereikbaar wordt... dat het door iemand wordt gelezen, die is vrij gering. Dus niet zo zeker als in de middeleeuwen of uh, het feit van een gelovige. Maar het is wel iets wat je nu kunt doen. We hebben nu veel minder geduld dan dat we dat in de tijd van de middeleeuwen hadden. Of zelfs de tijd van de verlichting hadden. Dus het is iets wat we nu willen. Maar de... De, de kans dat ook, dat, die, uh, dat uh, ook bereikt wordt, die is niet zo groot. Dus we nog zijn ongeduldiger? Ongeduldiger geworden, dat is één. Praktisch idealisme is een goed voorbeeld. Hè? Dus als je nu een ticket boekt, bijvoorbeeld dan kun je dat doen... en dan worden er een aantal bomen bijgeplant. Nou, dat is een, een moderne hoopgever. Het is niet zo dat in één keer het probleem wordt opgelost. Sterker nog, jouw bijdrage is waarschijnlijk heel klein. Nee. Niet te vergelijken met, uh, met een reis naar de maan of ik, god. Ik, ik ervaar de dat als een soort cynisme. Ja, dat zou je ook... Maar, ja. wij, wij, maar je, maakt, je, je zet boomtjes. een stapje eigenlijk een stap. dichterbij dat ideaal. Ja, Havel heeft een hele mooie... Havel zegt, hoop is voor mij iets betekenisvols doen. Wat natuurlijk veel minder hoogdravend is. Het is iets concreet in het nu. En je moet ook niet hoge verwachtingen hebben over hoe het uitkomt. Kijk, in de middeleeuwen was de wereld klein... maar de verhalen die we hadden waren heel groot. De romanticus in mij zegt dan wel dat het vind ik dan toch wel jammer eigenlijk. Ja, dat, dat... Ja, het is een beetje pragmatisch. Ja. Het is een pragmatische vorm van hoop. Maar ja. je ziet het wel overal. Ik bedoel, praktische idealisme is voor mij ook een hoopgevend uh, fenomeen. Alleen is het van volstrekt andere aard dan de liefde of dan God. Het is veel pragmatischer. Uh, wat ik al zei, kijk, vroeger was de wereld heel klein, maar waren de verhalen heel groot. En nu is het andersom. De wereld is heel groot, maar de verhalen die we hebben zijn relatief klein. We hebben geen grote verhalen meer waar we ons uh, ziel en zaligheid en onze hoop kunnen, aan kunnen ontlenen. Dus wat we kunnen doen is kleine stapjes. En als je nou kijkt naar, naar onze maatschappij vandaag de dag, zie je daar dan ook weer een, een verandering? Want dit boek heb je dus vier jaar geleden geschreven. Ja. Maar uh, is er alweer een, een, een andere wending aan te wijzen? Nou, Je ziet al die vier vormen eigenlijk door elkaar. Je ziet religie toenemen. Uh, romantiek is het zal nooit weggaan. <laughs> maar goed. Uh, en we zien ook weer dat we ons uh, heel erg op de wetenschap gaan richten. Dat, je ziet al die vormen. Maar gelegenheid is hoop ook. Dus je ziet, ze komen alle vier voor. Alleen wat je veel meer ziet is dat er niet zo, het zijn, je ziet niet zo heel veel hoopgevers meer Deze echt De afgelopen drie jaar gaat het met name over angst voor verlies. En de grootste, een van de belangrijkste vijanden van hoop is angst. Maar we zijn, we zijn bang dingen te verliezen. Daarom hebben we in Griekenland... Kijk, als we de Grieken meteen hadden uitbetaald... was er geen pro probleem minder groot geweest. Maar we hebben heel veel en we zijn bang te <kijkt> verliezen. Dus wachten we, zitten we op ons geld. Uh, de, gaan we het huis niet verkopen? Want uh, we zijn bang uh, een daar een te, hoge of een te lage prijs voor te krijgen. Dus je ziet heel veel angst voor verlies. Wat grappig dat je zei over Vietnam. Ik ben heel veel in Azië. In Zuidoost-Azië met name. En daar zie je volstrekt het tegenovergestelde. Mensen hebben niet zoveel. En sommigen hebben wel veel. Maar de angst voor verlies is veel minder groot. Hij, hij maakt... <tankt> Je moet even dichter bij de microfoon. Het ja. is toch je ook is ook zwart. Gezegd, als, je, als je niks hebt, kan je, heb je ook niks te verliezen. Ja, dat dat is, is wel wat ik daar ook zag. Die mensen waren zo aardig, zo lief. Maar dat is omdat ze ja, hun hart hebben en hun familie. En dat is hun grootste rijkdom. Ja. En hun devotie. Dit ja. is overigens ook een, een interessant experiment. Hè, van Kahneman, die psychologen. Die, hebben ook, die Nobelprijswinnaars van de economie. Die hebben een experiment gedaan. Het blijkt dus dat mensen de angst om dingen te verliezen is vele malen groter dan de, de, de winst die we willen bemalen. Dus als je mensen de keuze geeft, je mag... je verliest vijf euro, of je mag vijf euro winnen. En is dat ook verbonden dat is... met actief bezig zijn? Want jij zei hoop, dat moet ook wel omgezet worden in activiteit. Ja. Hoe zit dat bij die angst dan? Nou, kijk, Over, mensen. Als bij we, angst denk ik aan iets heel passief. Ja, precies, maar. je gaat ergens op zitten. Het drijft juist niet vooruit. Het zorgt ervoor dat je wil houden wat je hebt. Maar maak dat, maak dat voorbeeld eens ja. af van die vijf van die nou, euro. Nou, die Kanon, dat vind, ik, dat vind ik een van de meest fascinerende experimenten van de afgelopen twintig jaar. Als je, nou, het is wel iets ouder. Als je mensen de keuze geeft, uh, je mag kiezen: vijf uh, euro uh, hoef je niet te verliezen, of je mag vijf euro winnen. Hè? Dan kiezen mensen dus vijf euro niet te verliezen. Dus de. Want mensen, die mensen willen van die vijf euro winnen, dat is niet zeker. Dat is niet, nou ja, mensen willen liever uh, verlies vermijden ja. dan een risico aan de, de angst. En dat vind ik fascinerend. Fascinerend fenomeen. Ja. Nou, Als je dus angst voor verlies hebt, ja, dat is geen goede hoop. Want hoop is één grote onzekerheid. Maar in, in een tijd dat er dan zoveel uh, angst is hè, ja. in deze uh, westerse maatschappij... dan hebben we toch eigenlijk juist meer hoop nodig? Ja, zei, absoluut. Ik. Maar om hoop te krijgen moet je eerst verlies nemen. En daar zijn we nu, zijn we, misschien zijn we in die fase nu. Ja. Dat we in het besef komen, we raken bepaalde zekerheden kwijt. Maar dat geeft ruimte voor nieuwe exact. ideeën, ik denk nieuwe ook, idealen. Ja. Ik denk, je ziet dat nu ook bijvoorbeeld hoe de, de, de politiek omgaat met Europa. Sommige politici zeggen gewoon, laten we ons verlies nemen. Ja. Dat is, dan, dan wassen we in feite even alles weg. En dan, dan kan, er zich een, die kan er weer een nieuw perspectief gloren. Ik denk dat 2013 het jaar van verlies nemen wordt. Dat klinkt heel vervelend, maar ik denk dat het op zich... Heel goed kan zijn. Die zit beentjes, dus ik zie jou knikken. Nou, ik zit te denken aan uh, het veranderen van de mentaliteit. Dat is natuurlijk in mijn werkterrein is dat ook zo als ZZP'er. Uh, je merkt dat je met andere mensen, met, met de dingen die je doet... met de dingen die je met elkaar uitwisselt... van elkaars expertise gebruik maakt door diensten uit te ruilen... en daar niet meer altijd geld voor te rekenen. Dus, dus, uh, en dat verbindt ook op een hele andere manier. Dus dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Ja, vind ja. ik wel heel idealistisch eigenlijk. Ja. Nou, de, het hele begrip van bezitverlies. Uh, ja. Verandert jongeren die hoeven geen cd's meer te bezitten, maar die hebben die doen het gewoon via hoe het? Um, Spotify. Ja. <coughs> ja. Ja. Precies. Roland, ja. in, in jouw boek hoop las ik dat mensen die geen hoop hebben, de hoop verloren hebben, merkwaardigerwijs toch soms gelukkiger zijn ja. dan mensen die hoop ja. koesteren. Ja. Hoe zit dat? Nou, dat is ook een bekend experiment van mensen die hadden een uh, het waren, uh, patiënten van een vervelende darmziekte. Uh, en zes maanden na de diagnose hebben ze twee groepen gevolgd. Namelijk de mensen bij wie gediagnosticeerd was. Je hebt een permanente vorm. Die waren dus eigenlijk slechter af. En mensen die, werden, die de tijdelijke vorm van die ziekte hadden. En wat bleek nou? De mensen die de permanente vorm hadden... die waren gelukkiger dan de mensen die de tijdelijke vorm hadden. Hoe is dat te verklaren? Berusting. Ja. Soms kun je ook uh, te veel hopen... Um, en als die, die, dat ideaal maar niet bevredigd wordt, dan raak je gefrustreerd. Dus daar moet ik ook zeggen, denk aan wat jij vertelde over je eigen relatie. Ik denk dat, dat om te kunnen hopen moet je soms ook berusten in de situatie. Je verlies nemen. Wat denk we nu uh, in Europa zouden moeten ja, wat doen. wat we in Europa zouden moeten doen, exact. We zouden gelukkiger zijn als we ons niet meer verzetten tegen ja. dat verlies. Ja, absoluut. En kan, er is ook pas ruimte voor een nieuw ideaal... op het moment dat je bepaalde dingen accepteert... Denk ik. Ja. En in het algemeen. Hè? Wat, wat gebeurt er met ons dat we maar ho blijven hopen, hopen, hopen dat we ons onderhand een ons wegen. <laughs> ja, maar al dat mooie, dat komt niet. Wat gebeurt er dan met ons? Ja, dan verlies je de hoop, hè. Ja, oké. Okay. Ja, maar terwijl, terwijl, je, terwijl je hoop hebt, uh, wordt je toch op de een of andere manier wel geactiveerd om ook bepaalde dadendrang te uh, ja ontwikkelen. Ja. Dus je, je bent dan toch bezig, terwijl je, je zit niet, je, het is precies wat je zei, je zit niet op de bank te hopen, maar je gaat dingen doen. Ja, ja. Dus uh, ook, ook al uh, bereik je niet het ideaal wat je van tevoren had bedacht, dan gebeuren er nog wel andere positieve ontwikkelingen op, op weg daar naartoe. Exact. Ja. Door de, in dat proces van je hoop achterna jagen, gebeuren er weer dingen die je positief, uh, positief kunnen zijn. Ook dingen natuurlijk die negatief kunnen zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, dat gebeurt even goed. Ik ga niet zeggen dat de wereld allemaal mooi is en dat iedereen maar mooie dingen hoopt. Tuurlijk. Maar in principe, het fenomeen is, is, is, is een fantastisch fenomeen... als het je kan aanzetten tot uh, mooie dingen. Dan nou zitten wij al veertig uh, minuten te praten over hoop. En, en je, zei in, in, je schrijft, geloof ik, in je boek... hoop is een onderbelichte gemoedstoestand. Ja. Waarom? Hoe komt dat? Omdat, ik denk omdat het vaag klinkt. Uh, he, mensen denken hoop, het klinkt, het klinkt religieus. Het heeft een slecht imago, het klinkt religieus. En het wordt ge, ge, geassocieerd met niets doen op de bank en maar hopen. Dus juist met inactiviteit. Terwijl ik denk juist dat het een activiteit bevorderende toestand kan zijn. Um, dus het imago is denk ik niet zo goed. Ja, dat zou wij zo moeten we weten. We gaan, we gaan ja, waarschijnlijk ook omdat hoop. het misschien een beetje geassocieerd wordt met uh, geloof, met religie. Met, met religie, ja. Ik kreeg ook heel veel aan, uh, aanvragen voor, uh, van kerken en zo, om iets te zeggen over hoop. En doe je dat? Ik heb het één gedaan, ja. Zo'n ja, boekschrijver is, een het is net, een, uh, net een ruimteschip. Het brengt je op uh, plekken <lacht> waar je normaal nooit komt. Maar we hebben fascinerende, fascinerende bezoeken gebracht. Maar was je de, uh, nam je de plaats in van een predikant? Nou, zo ben ik niet. Nee, ik maar... nee. nee maar... Nee, maar ik, nou, wat ik leuk vind is om dingen uit te leggen. Het is gewoon leuk om te kijken hoe dingen in elkaar zitten. Dus dat heb ik gedaan. En ook met name in de, bij de religieuze gehoor ook laten zien dat... Uh, dat er ook andere vormen van hoop zijn dan alleen maar die door God gegeven is. En in hoeverre helpt het <lacht> denken? Dus in die zin denk... ben ik wel misschien een predikant. Roland, in hoeverre helpt het denken en het schrijven hierover ook om je ideale handen en voeten te geven? Ja. Nou, het grappige is, ik schrijf over dingen en dan heb ik een boek af en dan denk ik, oh wacht, het gaat over mezelf. Uh -huh. Dan ik bij nieuwsgierigheid, zo. Oh wacht, ik ben over een nieuwsgierigheid. Bij hoop had ik dat ook. Ik dacht, oh eigenlijk ben ik ook zo'n, uh, denk ik ook eerder in termen van, oh het zou het geweldig zijn als iets ja. wel zou gebeuren. In maar zet je je dan ook in voor iets? Ja, waar zet ik me voor in? Uh, uh, je bedoelt voor een... Uh, voor, voor een ideaal. Voor een ideaal. Een bedoel... Dat buiten jezelf ligt, zou ik bijna zeggen. En daar, ja, ik ben een bedrijf begonnen in India. Misschien dat dat goed is. Daar helpen we mensen aan, we, dus dat dat, we mensen aan werk. En je uh, bent één in de liefde, toch? En ik ben één in de liefde. <laughs> nou, en ik probeer ook mijn kinderen hulp te geven. En, uh, Jij bent ook trouwambtenaar. Je hebt dat allemaal door. Precies, dus. ik, uh, ik, ik, dat. ik hoop dat het jullie goed gaat allemaal het komende <laughs> jaar. Um, um, want ja, Pavlov, uh, de laatste Pavlov van 2012 zit erop. Het is bijna zeven uur. En dat betekent dat we er een eind aan moeten maken aan deze uitzending. We bedanken onze gasten Roland van der Vorst en Lisette Beentjes... en natuurlijk ook Joris Zwart. Het boek Hoop van de Roland van der Vorst is uitgegeven... bij Nieuw Amsterdam. En het museum van gebroken harten van Lisette Beentjes... is uitgegeven bij uitgeverij Scriptum. En uh, luisteraar, als je wilt reageren, mail ons dan even. pavlovradio@ntr.nl. Straks een uurtje langs de lijn. En dan volgende week, 5 januari 2013. Het klinkt belachelijk, maar het is zo. Heeft de NTR een themaavond over de toekomst. Vanaf Pavlov-tijd, kwart over zes tot elf uur... kunt u luisteren naar wetenschappers, futurologen, uitvinders en filosofen... die zich alle proberen voor te stellen hoe ons leven er in 2033 uitziet. Op daarom heet, daarom <lacht> heet de avond ook. De avond van 2033. Meer informatie op de website van de NTR. En Pavlov is er natuurlijk wel weer over twee weken. Graag, tot dan. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. De Marathon-interviews op Radio 1. Drie uur lang, uitzonderlijke livegesprekken. Ze is een van Nederlands grootste dichters. Maakte bundels als beemdgras, vliegen, strijdlicht en botschool. Verder schreef ze de toneelstukken Leedvermaak en Rijgdraad. Die beide werden verfilmd. Judith Hertzberg, in dialoog met Chris Kijn. Het Marathon-interview... Zometeen van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.